gewerkt en uh, toen ben ik verhuisd naar Amsterdam mm. en ik heb overal gewoond in Amsterdam het is wel in West, als Zuid, als o uh, als, uh, als Oost, uh, alleen nog niet in Noord okay. Kan je iets vertellen over je jeugdjaren? Wat heb je zoal meegemaakt? Welke scholen zaten je? Zat je? Nou ik ben opgegroeid in een, uh, een klein dorp, uh, hout uh, vlakbij Horen in West-Friesland um, en daar uh,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 Fire better one. U luistert naar het gesprek met uh, Egbert Nierop... in het programma Het Laatste Uur. Een programma van Huis van Gewet Antwoord... In het eerste uur, in het eerste gedeelte van het interview... heeft Egbert verteld over waar hij is opgegroeid. En hoe hij naar Amsterdam is gekomen. En dat hij bij de Jehovensgetuigen zat. En waarom hij is vertrokken van de Jovensgetuigen. We gaan nu spreken met hem over zijn opleiding. Over zijn werk dat hij doet. En ook over zijn vertaalwerk. Egbert, kan je misschien iets vertellen over de opleiding die je gevolgd hebt?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 uitgenodigd om samen de, de pleinen van ja, Amsterdam te bezoeken en te kijken van waar, waar is er behoefte waar, waar zijn de moslims die geholpen worden, kunnen worden om Jezus te leren kennen en uh, ik wil het heel graag doen omdat ik Gods kracht, uh, Gods, gods uh, werking, en, uh, ik geloof dat Gods werking uh, nog steeds actief is. En dat heb ik ook gezien. En, uh, ik vind het heel mooi om, t, om te zien dat mensen worden geraakt door, door Gods woord. En dat ze ja, um, uh, bemoedigd worden van, van God houdt ook van mij...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 Om als dank voor de liefde, u te aanbidden. Wij willen komen in uw nabijheid en buigen voor u.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 Wundet schwach, een Sünder. Verloren, wenn du steest. Doch heb den Kopf, weil Liebe um dich webt. Kom. Himmel schwarz En tremen voller